De Commissie de Wit betreurt zijn besluit en benadrukt dat de leden alle vragen mogen stellen die ze willen. Premier Berlusconi is bereid op te stappen zodra het Italiaanse parlement de plannen voor economische hervormingen heeft doorgevoerd. Dat zei hij na afloop van een gesprek met president Napolitano. De stemming over de economische hervormingen staat voor volgende week gepland in de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden zou half december pas stemmen, maar dat wordt nu waarschijnlijk vervroegd. Vanmiddag werd duidelijk dat Berlusconi in het parlement niet meer kan rekenen op een meerderheid.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 Morgen overdag eerst bewolkt, maar later meer zon en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A28 tussen knooppunt Rijns-Weert en knooppunt Hoevelaken. En op de A67 tussen knooppunt Hoogt en Venlo. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd. Want niet alle controles zijn aangekondigd.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 creature tell me what can worry me? I'm crazy about my baby and my baby's crazy about me Mr. Cupid was our teacher that's the reason we agree yes I'm crazy about my baby and my baby's crazy about me Possum awesome, get your book out ready in your hand keep a study lookout You can understand, it's an A1 combination, we are perfect, he and she, yes I'm crazy about my baby, and my baby's crazy about me, Do the dance, pop pop the ditty, do the dance. But on top of the dance, over the edge, dance, dance, dance, the yeah. All pop, Z Z all pop, Z Z Z, Z the Armstrong was dat in zijn All Stars. I'm crazy about my baby and yeah, my baby's crazy about me. Welkom bij het tweede uur van van Jazz met Fred Koosberg presentatie. Ik krijg altijd een uh, klein brokje in mijn keel als ik deze CD in mijn handen heb en dan heb ik het over Rob Hoeken. Hij is er helaas niet meer. En dat is een groot gemis. Want wat hadden we niet een ontelbare schat aan Boogie Boogie gehad. Maar laten we daar niet over treuren. We gaan gewoon luisteren naar een prachtig nummer van hem: Fingerprints. Jimmy Smith op de orgel, Russell Malone op de gitaar, Reggie McBride op de basgitaar en Harvey Mason op de drums. Een fantastische cd is dat waar al die prachtige nummers op staan van Jimmy Smith. Als ik het goed heb vanmiddag is het ook weer party time in de krocht, want dan is het jazz in Zandvoort. En dat is de Duitse dame die daar vanmiddag gaat optreden. En da daar moet je natuurlijk bij zijn bij Sabine Kulich. Het begint om twee uur en uh, er is altijd een sterke bezetting als het gaat om de ondersteunende artiesten. Johan Clement op piano, Erik Timmermans op bas en Frits Landenbergen op drums. De aanvang is half drie zie ik hier. De toegang tot het concert kost 15 euro. Dus niet twee uur, maar half drie. We gaan nog een keer door met Roop is het het bekende nummer St. Louis Blues? De bescheiden Oscar Pietersen liet zich helemaal opzwepen door Lionel Hampton en dat was ook altijd zijn nummer. Lionel Hampton, de man die fantastisch kon spelen, maar ook hele zalen plat kreeg. En dat is ook een keer in Amsterdam gebeurd. Jam Blues heette dit nummer. En we gaan verder met nog een blues. Maar dan heb ik het over, niet over de zanger, maar over de muzikant Nat King Cole. En die heeft een schitterende cd opgenomen. Jamming, jamming heet dat. Het J-A-T-P. We gaan naar het derde nummer van deze cd luisteren. En dat is echt de moeite waard. Blues. heette dit nummer. En ik zal u de bezetting niet onthouden, want het zijn giganten die dit nummer mogelijk hebben gemaakt. J.J. Johnson op trombonnen. Elmo Jacket en Jack met 4 sax, Nat King Cole op de piano. Les Paul op de gitaar. Johnny Miller op de bass. Lee Young op de drums. En het is een opname gemaakt in Los Angeles 1944. We gaan het wat rustiger aandoen. En de titel van dit nummer slaat daar dan ook op. Jan menu. En Jasper Stoffers met het leuke nummer Papi loopt toch niet zo snel. En hij is op dit moment echt met pensioen, alhoewel hij heel lang nog heeft opgetreden in allerlei verzorgingshuizen. En dat gebeurde ook een keer bij mij. En het enige wat hij vroeg, zal jij de mogelijkheid hebben om voor mij in die stad te halen? Want daar was Annie Christiani gek op. En dan uh, is het ook heel toepasselijk als je hier een nummer in je handen hebt, denk om je lijn. Het is een beetje jessie en het wordt ook uh, groots gebracht door via een list Frans Popsy. Laten we maar gaan luisteren. Ik zie je belt het uit, ik zing en ik fluit het hoogste lied. Luister eens met snoeze poes Je houdt zo van een slagroomsoes Wat ik je zeg dat is geen smoes Denk om je lijn Je vindt een slaatje lekker fris een Chocolaatje lang niet mis Heus dat dit geen praatje is Denk om je lijn Het gaat verkeerd Door al die lekkernijen De mannen zeggen straks tot jou Je bent te dik voor mij Rozijnen eet je bij je pond Met dozen tuitjes loop je rond dus je maakt het al te bond, denk om je lijn Maar weten, want je lijn komt in gevaar Zeg luister eens met snoeze poes Je houdt zo van een slang zoes. Wat ik je zeg dat is geen smoes Denk om je lijn Je vindt het slaatje lekker fris Een chocolaatje lang niet mis Heus dat dit geen praatje is Kijk uit! Denk om je lijn Het gaat verkeerd Door al die lekkernijen. De mannen zeggen straks tot jou Je bent te dik voor mij Rozijn een eetje bij het pond Met dozen taartjes loop je rond kus je Maakt het al te bont? Kijk uit, denk om je lijn. Appel, vruchten, sappen, hazen, zouten, droopjes, hazelnootjes, bokken, bokken, Denk om je lijn. Chavet was dat met Sudmoyo. Gisteravond zag ik op de televisie weer eens Eric Clapton met heel lang haar. En hij ging toch spelen. En het leek wel of hij zichzelf helemaal verloor in zijn muziek. Zo prachtig en zo mooi. Vandaar dat ik nog een nummer van hem ga draaien. Ik weet dat ik ook een aantal technici hier van ZFM een plezier doe. Nobody knows you when... Was het weer twee uur Zier van Jazz? Vandaag gepresenteerd door Fred Groosberg. Ik wens nog een hele fijne zondag. We begonnen vandaag met Autumn Leaves. en we eindigen gewoon met Summertime.